Start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De Franse politie schroeft de veiligheidsmaatregelen op na twee incidenten van het afgelopen weekend. In Tours, in het midden van Frankrijk, stak een man zaterdag twee politieagenten met een mes, waarna hij zelf werd doodgeschoten. In Dijon, in het oosten van het land, reed de man verschillende keren op voetgangers in, terwijl hij riep Allah is groot, die dader heeft psychische problemen. Islamitische Staten en andere teruggroepen hebben herhaaldelijk opgeroepen tot aanvallen in Frankrijk vanwege de deelname van de Fransen aan de strijd tegen IS. De Spaanse prinses Christina moet terechtstaan voor verduistering, heeft de rechtbank beslist. Haar man wordt verdacht van witwassen en belastingfraude bij een stichting en Christina zit in het bestuur van die stichting. De zaak tegen Christina en haar man dient in de tweede helft van volgend jaar. De twee spreken de beschuldigingen tegen. In de corruptiezaak zijn nog 15 andere mensen verdacht. Christina is een zus van koning Felipe. In Italië zijn veertien leden van de extreemrechtse groep Nieuwe Orde opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie in Italië hadden ze plannen om tien tot twaalf politici te vermoorden... en het hoofdkantoor van de Belastingdienst op te blazen. Bij de verdachte thuis werden enorm veel wapens gevonden. De groep Nieuwe Orde werd in 1973 verboden. Bij asielzoekerscentra melden zich steeds meer vrijwilligers aan. Volgens het centraal orgaan opvangasielzoekers stromen de aanmeldingen van vrijwilligers binnen. In veel gemeenten leidt het tot protest als er een opvanglocatie komt. Het gebeurde afgelopen najaar nog in het Drentse Oranje, een dorp met zo'n 200 inwoners. Toch is daar de lijst van vrijwilligers inmiddels zo lang dat niet iedereen ingezet kan worden. Het weer, bewolkt en regen of motregen. Het waait flink uit zuidwestelijke richting en aan zee soms stormachtig.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. ZFM. Luncht. Een hele goede middag, luisteraars. Ja, de griep waard rond in Nederland. En daar is ook mijn collega Ruud Jansen. Helaas slachtoffer van uh, aan het worden. Hij uh, belde me vanochtend en zei... Riep hier door mijn keel. Prikte mijn als kerstnaalde, zeg maar. En zelfs de piek in de kerstboom kon hij niet meer als piekervaring ervaren. En daarom kon hij vandaag niet met Angela naar de studio komen. Ja, Angela misschien wel, maar ja. Dan hebben we weer geen presentator. En uh, daarom uh, vroeg hij aan uh, zijn uh, collega al bijna 39 jaar. De Ruud Jansen bent. Charles, wil jij niet eventjes voor mij die uitzending doen? Nou, dat doe ik natuurlijk met alle plezier. Zandvoort lunchen en ik lunch hier vanmiddag niet alleen. Want wie heb ik bij me? Leroy? Ja. Ja. Mijn zoon uh, Leroy Duif is uh, hier ja. ook in de studio aanwezig. Fan van Nederlandstalige muziek, een downjongen down zeg maar. Voor de mensen die dat eventjes uh, uh, uh, ja, misschien al hadden gehoord. Aan zijn stemgeluid, Lior, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. Hé, hey, en jij uh, bent fan, fan van Nederlandstalige muziek, hè? Ja. ja. En daar gaan we straks natuurlijk ook wat van draaien, want we gaan ook uh, een beetje uh, uh, aan het verzoek van Lior voldoen. eerst voor de zieke thuis natuurlijk voor Ruud. Heb ik een uh, bijzondere uitvoering Ruud van het nummer For No One. Een bitel nummer natuurlijk. Een nieuwe ster aan het uh, firmament in Nederland, een nieuwe Groener zeg maar. Dat is Brian's Olander, for no one. It takes forget her Brian's Olender was dat met uh, For No One. Speciaal gedraaid voor Ruud Jansen, voor de zieke Ruud. Mensen, allemaal een hele smakelijke lunch toegewenst. Dit is Zandvoort Lunch. En uh, tot twee uur ben ik bij u. Met uh, rond één uur natuurlijk. Uh, of na het nieuws van één uur. Natuurlijk weer cabaret gaan we even lachen. Ik zal eens dus even kijken of ik een leuk stukje voor u kan vinden zo. En natuurlijk uh, hebben we een gast. Leroy, ja. uh, jij houdt van Jannes hè? Ja. ja en Jannes die wenst ons een heel gelukkig kerstfeest. een jaar voorbij, de tijd is snel gegaan. Soms een traag en dan weer blij, zo blijft het leven gaan. Sta er niet te lang bij stil, al loopt de diat en uit. Weet dat alles op een dag, of zomaar weer het en ziet nu een heel gezellig kerstfeest. zo op de maandag dat Jannes u allemaal een heel fantastisch kerstfeest wenst. Ja, dat wordt natuurlijk ook door zo'n Sven gewenst. Alleen onder minder leuke omstandigheden, althans niet voor Sven... maar voor een hoop kinderen op de wereld. Hij zingt daarover, calling for peace. Want wereldwijd is het nog zo dat... Duizenden kinderen slachtoffer worden van het oorlogsgeweld uh, in allerlei landen. Dus uh, was het nou nog maar op één locatie? Nee. In verschillende landen uh, ja, zijn kinderen slachtoffer van geweld. Van verdriet, van ellende, van trauma's die ze meemaken. En uh, nou, Luister maar naar het nummer van Sven. Calling for Peace.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 Can't we disagree without words? A human nation standing strong Paying our respect to those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 Fenduif die zong het. Ja, Leroy. Ja. Uh, ken jij die klassieker van André Hazes over de kerst? Ja. Eenzame kerst heet die, hè? Ja. Kondig jij hem even aan? is de André Hazes. Met? De kerst. Uh... Nee, eenzame kerst. De nee, eenzame kerst. Eenzame kerst. U hoort het van Leroy, luisteraars.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 Ja, er werd kerstfeest gevierd en zo begon het allemaal met André Hazes Weet je dat? Ja. Dat was uh, uh, zeg maar de aanloop naar zijn grootste carrière die hij heeft gehad. Uh, uh, alleen eenzame kerst, zo heet het nummer eigenlijk. Hè? Ja. Uh, uh, er zijn een hoop mensen die rond de kerstdagen ja. konijnen eten. Hm. Arme flappie.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 Is bijna half één. Dat betekent uh, dat ik weer uh, u uh, op de hoogte gehouden houden van uh, lokale informatie, nieuws als het ware. Woensdag 31 december. Het is nog even weg, maar voor je het weet, dan is het alweer zover. Woensdag 31 december, luisteraars. Dan uh, organiseert. Swing uh, Face. Uh, even kijken. Swing -tation, oh, swing Tation. Een bruisend 30 plus disco en dance Auto feest. En dat gaat allemaal plaatsvinden bij Club Nautique in Zandvoort. Kom daar lekker dansen, mensen, op deze toplocatie aan de Noordzeekust. Er is voor elk wat wils. In de 70, 80 en 90 jaren, die, uh, die uh, sfeer dus, draait DJ Wally de beste danshits van weleer. In de Dans House Area, mix Jeff Goodhart, uh, dat is ook weer een DJ dus, de beats van de 90 er jaren tot heden... Het begint allemaal om half negen s'avonds en de toegang is 27,50 per persoon. Inclusief natuurlijk de lekkere, ja, oud en nieuw hapjes, toosjes, enzovoort enzovoort. En op het moment Supreme, uh, dus het nieuwe jaar, dan uh, ja, komt er natuurlijk een heerlijk drankje voorbij. De dresscode op deze speciale avond is gewoon mooi, feestelijk en uh, danceable. Beachclub Matiek is een trendy strandpaviljoen aan de noordelijke boulevard Barnaar nummer 23. U raadt het al in Zandvoort. De avond is uniek, want het is de eerste keer in Nederland dat een oud en nieuwfeest in een strandpaviljoen wordt gehouden. De openingstijden zijn van half negen s'avonds uh, tot ja, twee uur s'nachts. Zorg dat je uh, voor 23 uur... voor 11 uur s'avonds dus binnen bent. Kaarten zijn verkrijgbaar bij... Www .swing, uh, swings, uh, station. Ja, Dat moet ik maar even spellen. Www swing. Het Engelse woord swing. Een S erachter dan... T-E-E-S-J-U-N -S Dus swingstation.nl En... Uh, u kunt ook via de uh, VVV in Zandvoort uw kaarten bekomen. De entreeprijs is dus tot en met 23 december 27,50. En daarna wordt de entreeprijs 35 euro. Als u er dus heel snel bij bent, bespaart u zo 7,50 euro per persoon. Nou, meer informatie dus op www.swingstation.nl uh, U kunt ook bellen met de organisator, dat is William Appelman. En zijn telefoonnummer is 023 30 20 20 Ik herhaal 023 3020206. 206 20 Dan krijgt u dus William Appelman. Hij kan u ook alles vertellen over het evenement. Hij heeft ook nog een 06-nummer. Dat is 06-18-93-82-60. Ik herhaal 06-18-93-82-60. Met heel veel genoegen nodigt de gemeente Zandvoort u uit... namens de werkgroep voor de feestelijke nieuwjaarsreceptie. Op vrijdag 2 januari vindt het plaats in de haven van Zandvoort. Net als voorgaande jaren organiseert de gemeente dit samen... met vele Zandvoortse verenigingen en instanties. Nogmaals de datum, vrijdag 2 januari 2015... locatie, haven van Zandvoort, aanvang s'avonds half acht. En het duurt tot 9 uur, die receptie. Tijdens de laatste raadsvergadering in 2014 is de benoeming van de nieuwe wethouder een feit en daarmee is het college weer helemaal compleet. Vervolgens heeft de raad nog veel besluiten genomen, zodat de gemeente voor 2015 weer op haar taken berekend is. De zienswijze over de herstructurering van Paswerk is aangescherpt door een aangenomen amendement over het onderbrengen van de re-integratieopdrachten bij Paswerk de samenwerking met de gemeente Haarlem op dit gebied... van het sociaal domein kan ook doorgaan. En dat geldt ook voor het samenwerken met parkeerservice... voor het vervangen van eh, parkeerapparatuur in Zandvoort. Op maandag 29 december, luisteraars... hadden de gemeente circa 80 stuks afvalbakken... uit de openbare ruimte verwijderen. Dit om te voorkomen dat ze worden vernield. En nu raadt het al door gebruik van vuurwerk op Oudjaarsnacht... Op maandag 5 januari worden de bakken weer teruggeplaatst. Dus het is maar dat u het weet. Maandag 29 december gaan er 80 afvalbakken eventjes weg... om schade door vuurwerk te voorkomen. Vanaf maandag 5 januari tot 4 april 2015... wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Weg en ook de Koninginweg. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken... is er gekozen is om in fases te werken. Nou, als u we nog wel weten wanneer uw rolcontainer wordt gelegd in 2015... dit en andere vraagstukken over afval... dat kunt u allemaal terugvinden op de afvalkalender... op de site van de gemeente Zandvoort. www.zandvoort.nl Zeg ik het goed? Even spieken hoor. De site van de gemeente Zandvoort. Uh, ja, www.zandvoort.nl Nou, volgens mij heb ik zo het nieuws wat ik wilde brengen voorgelezen. Voor dan gaan we naar het weer. Nou, u hoort het al, hè? Niet echt lekker, hè? Nou, dat onweer dat valt dan wel mee, maar het is bijzonder grijs en onstuimig. De winter is vandaag, luisteraars, officieel begonnen, maar aan het weer is dat helemaal niet af te zien. Het is aanhoudend onstuimig en eh, ja, bijna herfstachtig. Ook met de kerstdagen wordt het geleidelijk rustiger. Uh, maar dan ook kouder. Oh, nou, dat is leuk. Misschien nog wel snel met de kerst dan. Tweede kerstdag blijft het daarbij op veel plaatsen droog. De verwachting voor het weekend uh, na de kerst, dat is allemaal heel erg onzeker. Vanmiddag middagluisteraars blijft het grijs en er valt zo nu en dan wat regen. En uh, misschien ook mondregen. En dan staat een stevige zuidwestenwind. Boven land is de wind vrij krachtig. Tot zeer krachtig. Windkracht 5 tot 6 en aan zee, op het IJsselmeer ook, is de wind hard te noemen en soms stormachtig. En dan praat ik over windkracht 7 of 8. In de noordwestelijke helft van het land is het, uh, er kans op zware windstoten van 75 tot 90 km per uur. En in het binnenland 75 km per uur. Wordt zeer zacht, het wordt zeer zacht met maxima. Van 11 tot 13 graden. En het dagrecord voor de maximum temperatuur op 22 december. Dat is het vandaag. In de beeld staat op 13,2 graden. En het stamt uit 1991. Dit record dat zou dus vandaag wel eens kunnen sneuvelen. Vanavond en vannacht neemt de wind iets af. Een smalle kustrook houdt er nog zware windstoten. En het weerbeeld verandert overigens weinig. Het koelt nauwelijks af. Minima van 9 tot 12 graden. Morgen bevinden we ons nog steeds in de zachte lucht. Het wordt opnieuw 11 tot 13 graden. Het waait opnieuw fors uit het westen tot het zuidwesten. En in het Waddengebied is nog kans op zware windstoten rond 75 km per uur. Ook morgen is het grijs en hier en daar valt wat regen of motregen. Woensdag dan trekt vanuit het noordwesten een koufront over ons land. Hierdoor zijn er perioden met regen. Maar smiddags breekt in een groot deel van het land... ook gelukkig ook het zonnetje door. En de temperatuur daalt dan van 10 graden in de ochtend... naar 7 of 8 graden in de middag, kerstavond. Dan is het op de meeste plaatsen droog weer... maar in het zuidoosten kan er eerst nog wat regen vallen. En in het noordwestelijke kustgebied is er kans op een enkele bui. Bij een matige tot krachtige zuidwestelijke wind... draait de temperatuur naar een graad of 6. Gedurende de kerstnacht trekt de wind weer verder aan en neemt de kans op buien toe. In het noorden kunnen ze gepaard gaan met onweer of hagel. De minima komen uit rond de 4 graden. Dan de donderdag, de eerste kerstdag. Dan trekken vanuit het noordwesten enkele buien over ons land. Dat zal niet zo zijn. De buien, bij de buien is de kans op een klap omweer en ook hagel. De wind neemt geleidelijk af in kracht en draait dan naar het noordwesten. De maxima komen uit rond 7 graden in het oosten en rond 9 graden aan de kust. Tweede kerstdag begint koud met in het binnenland op verschillende plaatsen lichte vorst. Op een enkele lokale bui in het kustgebieden blijft het droog en zijn er zonnige perioden. Het wordt circa 5 graden. Nou, ik zei het net al, de verwachting voor de dagen na de kerst is nog erg onzeker. De depressie brengt ons in het weekend onstuimig weer en er zijn stormkansen. Maar of het daarbij koud of warm wordt, dat is nog niet helemaal duidelijk. In het koude scenario is er ook kans op een winterse neerslag, ja. Het zou zomaar kunnen luisteraars dat het dus toch een klein beetje winter gaat worden. Maar dan, ja, na de kerst moet ik zeggen. We roepen de carpenters er maar even bij met Little Ultra Boy. No wonder could you pray for me, little altar boy, for I have gone astray, what must I Altar boy, oh let me hear you pray. Little altar boy, I wonder could you ask our Lord? Ask him, altar boy, to take. Please let me hear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 een koorknaapje of alter, alterknaapje, knaapje, uh, een jongetje wat uh, in zo'n uh, ja, halfpriester gewaad op het altar staat, zo uh, tijdens de mis, die moet bidden voor Karen Carpenter. Nou, we hopen dat hij dat ook wil doen. En ook voor u trouwens, want ik, ik gun u ook het allerbeste natuurlijk met de kerstdagen. En uh, natuurlijk straks ook uh, voor het nieuwe jaar uh, een spetterend uiteinde en een gezond begin. En ik hoop dat die gezondheid het hele jaar zal voortduren. Dat u zo weinig mogelijk last heeft van griep, verkoudheid en al die nare ongemakken. En uh, verschoon blijft van allerlei uh, vervelende uh, nare ziekten. Ook voor al uw familieleden, kennissen, vrienden. Kortom, dat iedereen maar gezond mag blijven. Nou, dat is toch een, uh, een wens die we met z'n allen hebben. We gaan even genieten van een dame die heet uh, uh, Kate Kelly, heb ik uh, bij toeval ontdekt. Is een uh, dame die uh, een krachtige stem heeft. En uh, dat gaan we horen als zij zingt over Santa Claus die naar het, uh, het stadje komt, Zandvoort. Coming to town He's making a list He's checking it twice He's gonna find out Who's Lordy or nice Shadow Claus is coming to town He sees you And you're sleeping He knows De kerstman die komt naar Zandvoort, u heeft het gehoord. Kate Kelly was dat, uh, met een zwingende big band daarachter. I never fall in love again. Wordt gezongen door Tom Jones in hem speciaal voor Yvonne Nijssen In Bloemendaal, ja ja. Treated me so the wrong I can't take anymore And it looks like I'm never gonna fall in love for someone else, baby I broke up all inside and it looks like I'm never gonna fall in love I'm never gonna fall in love, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Tom Jones was dat, ik draaide hem voor Yvonne Nijssen. Leroy. Ja. Jongen, uh, ik, ja. ik heb voor jou nog weer wat Nederlandstalige kerstliedjes uh, opgezocht. Ja. Uh, Jan Smit met Monique Smit. Kerst voor iedereen, vind je ja. leuk? Ja. Zullen we die draaien? Zullen we dat doen? Ja. Oké, okay. kondigen maar aan. Jan Smit en Monique Smit met Kerst voor iedereen. Kerst voor iedereen. Kerst voor iedereen. Door gezongen door? Monique. En Jan. En Jan, zo is het. Sneeuw bedekt het land, verlichte pleinen. De kerstboom overeind, cadeaus verschijnen. De koude wintermaand is aangevlogen, de overhaat en huis wordt aangestoken. zijn zus... Uh, ja, hoe heet zijn zus ook weer? <laughs> Monique <laughs> ja, Smit. <laughs> Strikke vraag. Nee, Jan Smit. En zijn, zijn zus heet natuurlijk Monique. Nou, dat was een gezellige kerstplaat in het Nederlands, Leroy. Zullen we... Uh, wie wil jij nu gedraaid hebben? Jij mag het zeggen nu. Eh, uh, Fantastico. Trio Fantastico? Trio Fantastico. Co, ja, Trio Fantastico. Ik ga het dus in... Ik ben zelf voor een volle nijzen. Als ik het goed heb. Hè? Huh? Fantastico. Ja, ik kan maar één ding ja. tegelijk. Even wachten. Fantastico. Ja. Ja, luisteraars nou is hier uh, in de studio uh, te gast mijn zoon Leroy. Ja. En ja, uh, ja. hij uh, heeft... Dus uh, best wel voor jou Yvonne. Ja, Yvonne. <laughs> hij richt zich nu even tot Yvonne. Die zit in de Bloemlaal mee te luisteren. En zie hem zijn antwoord. Uh, ja. Leroy heeft het down syndroom. En uh, is fan van een Nederlandstalige muziek, toch? Ja. Trio Fantastico, nou, even kijken of ik ze dat kan vinden hoor. Trio Fantastico. Nog niet echt, Leroy hoor. Ja. Bestaan ze wel? Hier <laughs> wel. Ja. <laughs> fantastico. Oh. Nog een keer proberen. Trio Fantastico, nou, nee, ik kan ze niet vinden uh, oh. op de computer. We gaan, er, we gaan er zo verder naar zoeken. Kies even wat anders uit als je wil. Kies even een andere artiest uit. Wie wil, nog, wie wil je nog meer horen vanmiddag? Nick Harren. Nick Harren? Of Klein en Wesley Bronkhorst. Wesley Bronkhorst, ja, maar ik kan er maar één tegelijk doen natuurlijk. Nick Harren. Ja. Dus ja, Nick Harren, daar heb ik wel iets van. Ja. The one and only. Is dat wat? Ja. Oké, okay, dan gaan we die draaien. Oh, wacht even, dit is Nick Warren. Maar je moet Nick Harren hebben toch? Dit is waarschijnlijk niet wat je bedoelt. Nou, we gaan zo na, uh, Als het Niels aan de gang is, gaan we wel even voor je zoeken. Ja. Uh, want de namen die je nou allemaal noemt... Ja, die zijn uh, wat mij betreft nog een beetje moeilijk te vinden. Maar we gaan straks even verder sp uh, spitten voor jou. Uh, ondertussen moeten we de luisteraars natuurlijk nog wel eventjes wat, uh, wat muziek bieden. Want anders dan uh, zit iedereen thuis uh, met de radio aan en dan denken ze... Hé, hey, waar is die leeuwer gebleven en waar is die show ja. gebleven? Ja, dat moet natuurlijk niet. Hé, hey, uh, deze is wel leuk. Oh, yeah. Ja, luisteraars, we gaan over naar uh, reclame, nieuws en reclame. We komen zo het tweede uur nog bij u terug. Tot straks. dan wens jullie allemaal fijne dagen en.